Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Nederlandse sportwagenfabrikant Spijker kan voorlopig verder met saap. Topman Victor Muller heeft een lening van 25 miljoen dollar gekregen... van offshorebedrijf Herema, zijn oude werkgever. Topman Pierre Herema wordt commissaris bij Spijker. Muller moet het geleende bedrag voor de zomer overmaken aan General Motors. Saab Dealers maakte zich al zorgen of Muller die 25 miljoen bijeen zou krijgen. Ze boden aan het voor hem bijeen te sprokkelen, maar dat is nu dus niet meer nodig. Gisteren kwam ook een lening van 400 miljoen euro van de Europese investeringsbank dichterbij. De Europese Commissie liet weten geen bezwaar te hebben tegen de garantie die Zweden voor dat bedrag wil geven. Het CDA en de ChristenUnie zijn er niet gelukkig mee... dat de PvdA heeft laten weten dat ze niet wil bezuinigen op onderwijs. Fractieleider Hamer zei op een verkiezingsbijeenkomst in Groningen... dat het onderwijs bij de komende bezuinigingsoperatie... een status aparte moet krijgen. Ze wil wel kijken of er efficiënter kan worden gewerkt. Maar de opbrengst daarvan moet in het onderwijs zelf worden gestoken. De coalitiepartijen hebben afgesproken... dat bij de bezuinigingen geen enkel onderwerp taboe mag zijn. Maar afgelopen weekend zeiden ministers van CDA en PvdA ook al dat de politie en de krijgsmacht moeten worden ontzien. Fractieleider Slob van de ChristenUnie zegt dat alleen zijn partij... de verleiding weerstaat om vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen allerlei beloftes te doen. Igor Seisling heeft de tweede ronde van het ABN AMRO-toernooi bereikt. De tennisser uit Amsterdam won in drie sets van de Duitse Misha Tverev. Robin Haase hadde de tweede ronde niet. Hij verloor in twee sets van de Spanjaard Tommy Robredo. Na zijsling kan Timo de Bakker zich nog voor de tweede ronde van het ABN Amro-toernooi plaatsen. Hij speelt de komende dag tegen de Tsjech-Hatchek. Het weer, wolkenvelden en een enkele opklaring. Vannacht is het min 4 tot min 8. De komende dag af en toe zon en temperaturen rond het vriespunt. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZFM. Met, met nu. nu de nacht.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 you Dit is ZFM ZFM Al twintig jaar een zee van muziek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 ZFM, al 20 jaar live in Zandvoort en jij bent erbij ben ZFM. Irak en zijn leiders moeten held liable voor deze crimes van abuse en destruction. ZFM. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal schat Al 20 jaar. Oké, Sorry about the music. Dit is 20 jaar. ZFM.